8 uur. Dit is Radio 1 met Bert van Sloten. Hele goedemorgen. straks in het NOS Radio 1-journaal. Politieke onrust in Turkije heeft ook gevolgen voor de economie. En oudsprinter Jan Ikema over die belangrijke 500 meter schaatsen. Nu eerst het NOS-journaal met Donald Megels.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 Dat is veel zwaarder dan het kruid dat in legaal vuurwerk zit. Arno Bonte van het meldpunt vuurwerkoverlast merkt ook dat het steeds harder gaat. In ieder geval uh, dat de klappen steeds zwaarder worden. Dus uh, dat mensen echt zitten te trillen in hun woonkamer als er buiten zo'n zo vuurwerkbom afgaat. En uh, er worden ook uh, ja, meer, lijkt wel, meer vernielingen aangericht dan voorgaande jaren. Uh, dus uh, ja, dan heb ik het over uh, brievenbussen, uh, bushokjes uh, of schuurtjes van mensen. De site vuurwerkoverlast.nl is overigens nog altijd uit de lucht. Onbekende vallen de site sinds de kerst aan. Initiatiefnemer Bonte hoopte dat de site vandaag weer bereikbaar zou zijn. Maar mensen die overlast willen melden moeten nog even geduld hebben. De politie heeft twee mannen opgepakt die gisternacht een vuurwerkbom hadden gegooid... naast een winkel aan de bomstraat in Noordwijk. Tweetal raakte daarbij gewond en het pand raakte beschadigd.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 De president van het land is een moslim en hij kwam in maart aan de macht via een staatsgreep waarbij de christelijke leider werd afgezet. In het noordoosten van Thailand is een bus in een ravijn gestort en daarbij zijn zeker 29 mensen om het leven gekomen. Vier overlevenden zijn zwaar gewond. De politie gaat ervan uit dat de chauffeur van de bus in slaap is gevallen. Ongetuigen zeggen dat de Thaise bus erg hard reed voordat hij het ravijn inreed.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 Het weer, het is regenachtig en grijs met een stevige zuidelijke wind die verder toeneemt tot windkracht 5, 8 aan de kust mogelijk. En ook zijn er zware windstoten mogelijk tot 90 km per uur. En vanmiddag dan neemt de wind weer geleidelijk af. En met 9 tot 10 graden wordt het weer zeer zacht. En dat betekent oppassen op de weg, Edwin Gerritsen. Ja, oppassen vooral als je onderweg bent met een aanhanger. Want langs de kust, rond het IJsselmeer en in Zuid-Limburg... komen zware windstoten voor. We gaan het zo hebben over Sudan. Want het conflict daar zo neemt maar toe en neemt maar toe en breidt zich uit. Maar er zijn ook pogingen om te bemidden in het conflict. Hebben die pogingen kans van slagen? We proberen zo het antwoord te vinden. Promovendum vindt dat u zelf uw ziekenhuis moet kunnen kiezen.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 NOS Radio 1 journaal. Bert van Sloten. Politieke spanningen in Turkije lopen steeds verder op. Gisteren gingen weer duizenden betogers de straat op en eisten het aftreden van premier Erdogan. Overal verzet en overal taxiem skandeerden de betogers, verwijzend naar de langdurige anti-Erdogan demonstraties van het afgelopen voorjaar. Maar we beginnen met, de, met het vuurwerk. Want de kerst is voorbij en Nederland maakt zich traditiegetrouw op voor de jaarwisseling. Noemen we natuurlijk met vuurwerk. Vanochtend waarschuwt de nationale politie. Want het illegale vuurwerk wordt namelijk steeds zwaarder. Hart Nieuwdorp is vuurwerkspecialist bij die nationale politie. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, euh, ik lees vanochtend in de Volkskrant. Stel je voor dat iemand op de dam een mortierbom afsteekt. Er vallen dan zo'n tien doden. Hebben we het echt over zulk zwaar illegaal vuurwerk dat in omloop is? Ja, het woord, het woord vuurwerk mag eigenlijk geen naam meer hebben. Het is veel zwaarder dan vuurwerk. Het is ook niet het gewone buskruit wat erin zit, maar je zit flitspoeder in. En dat is echt massa-explosief.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 Dat de rotjes in de op een mee kunnen knallen. Dus heb je er nog een paar in je rugzak zitten, kunnen dat, die ook al exploderen. Dat is gewoon het, het, het grote gevaar uh, uh, daarvan. Dat het eigenlijk als het ware andere dingen ook aansteekt. Ja, kijk, naar het buskruid. zit er 2,5 gram tot 6 gram in een, in een rotje. Nou, nu zit er dus gewoon 40 tot uh, 150, 160 gram in. En dan ook nog van het zwaarderum. Ja, dan is het uh, heel erg, extreem gevaarlijk. Ja. We moeten dus met z'n allen opletten. En u blijft ook opletten. En uh, u blijft ook uh, proberen zoveel mogelijk van de markt te halen. Begrijp ik van u, meneer Nieuwdorp. Ik dank u wel. Het Nieuwdorp okay, was dat van de Nationale Politie. Nairobi zullen vandaag gesprekken worden gevoerd over de gevechten in Zuid-Soedan. Keniaanse president Kenyatta en de Ethiopische premier... proberen al dagen te bemiddelen tussen de strijdende partijen. Twaalf dagen geleden braken de gevechten uit tussen de president Kier en de oud vice president Mangar van Zuid-Soedan. Frans Biekman is politicoloog en gespecialiseerd in internationale betrekkingen. Hij schreef ook het boek Sudan, het sinistere spel om macht, rijkdom en olie. Goedemorgen. Goedemorgen. En waarom bemiddelen we nou juist Kenia en Ethiopië in het conflict? Um, nou, het zijn twee buurlanden en ze hebben goede contacten met Zuid-Soedan. En ze zijn vooral erg gebaat bij dat dit nog niet verder uit de hand loopt... en een echte burgeroorlog wordt. Want... Ze hebben de afgelopen dit. 30 jaar al, al honderdduizenden vluchtelingen gehuisvest... omdat die burgeroorlog daar al 30 jaar uh, woede zeg maar. En uh, ze willen voorkomen dat dat nu weer gebeurt. Ja, precies. Dan is mijn wandvraag ook beantwoord. Maar gisteren is er al uh, gesproken. Uh, heeft dat de partijen uh, al een beetje tot elkaar gebracht? Nou, ze zijn net begonnen. Bovendien is de een van de twee, Riek Machar... was niet bij die besprekingen aanwezig. Dus, um, dat is de verdreven als... vicepresidenten. Ja, dat is. Uh, hij is niet verdreven. Hij is, uh, hij, is hij, hij is in, in juni uit, uit de regering gezet. En uh, ja, maar hij, het is onduidelijk waar die, waar hij is. Dus iedereen is, is hem aan het zoeken. En hij is waarschijnlijk ergens ondergedoken en, uh, en vanuit die plek leidt hij waarschijnlijk uh, de gevechten. Ja, maar wat hebben vredesbesprekingen of bemiddelingsbesprekingen voor zin als hij niet ook op een of andere manier aan tafel zit of zich laat vertegenwoordigen? Um, dan hebben ze niet zoveel zin. Dus ik neem aan dat er nu heel hard geprobeerd wordt hem aan tafel te krijgen. En het zijn niet alleen deze twee landen. Er, zijn ook, er is een de, zogenaamde Trojka, dat is de VS, Engeland en Noorwegen die heel actief zijn. Er is een uh, speciale vertegenwoordiger uit China onderweg. China heeft daar grote belangen. Want uh, dus in de aantal van de staten waar nu gevochten wordt, wordt olie gevonden. En dat wordt deels door de, de Chinezen gewonnen. Dus die hebben ook grote belangen om, uh, om het daar wat rustiger te maken. Ja. Dus ik denk... Uh, dat er hard gewerkt wordt nu om, om ook maar aan tafel te krijgen. Ja, Jan Pronk uh, zei gisteren, oud-minister en ook oud-gezant uh, uh, voor uh, Soedan. Die zei, het gaat toch vooral om wat de, wat, uh, de Verenigde Staten uh, ervan zegt. Want die hebben in het verleden altijd de uh, onafhankelijkheidsbeweging in Zuid-Soedan gesteund. Precies, die hebben deze... Twee uh, leiders van, de, van, de, van deze rebellenbeweging, want die hebben heel lang samengewerkt, uh, altijd gesteund. En uh, die, moeten nu, die zullen nu achter de schermen ongetwijfeld wat doen. Die zouden wat openlijker voor de, voor, de, voor de bühne misschien wat kunnen, kunnen zeggen. Maar juist het feit dat China nu ook uh, belang heeft, zou, zou in het voordeel kunnen werken. Want tot nu toe was het altijd zo dat die twee tegenover elkaar stonden in de Veiligheidsraad als het ging om Soudaan. Uh, maar uh, nu hebben ze allebei belang bij dat, dat, dit, uh, dat dit rustiger wordt. En ik denk dat ze inderdaad, uh, dat ook de VS zich nu zou, tegenaan zou moeten bemoeien. Ja, u had het al over de uh, Veiligheidsraad, over de Verenigde Naties. Nu is er een vredesmacht van de Verenigde Naties actief. Die krijgt ook uh, uitbreiding uh, binnenkort. Kan die nog wat uitrichten, die vredesmacht? heel moeilijk op dit moment, omdat er overal heel hard gevochten wordt en uh, ze te weinig mensen hebben om daartussen te gaan zitten. Maar wat ze zeker kunnen doen en ook aan het doen zijn, is uh, de vele tienduizenden vluchtelingen uh, opvangen. Er zitten nu 60.000 vluchtelingen al in de Compounds van de VN, die beschermen ze tegen aanvallen van hun tegenstanders. Um, en de, er zijn in totaal al 100.000 vluchtelingen. Dus in die zin kunnen ze, kunnen ze een, een rol spelen. Maar ik denk dat het verder vooral op politiek niveau moet worden opgelost... door inmenging van, van de internationale gemeenschap. Meneer Biekman, ik dank u wel. Frans Biekman was dat, politicoloog. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10, het NOS Radio 1-journaal. Alle we zijn vandaag gericht op Turkije. Er worden aan het eind van de dag grote protesten verwacht tegen de regering. Aanleiding is het grote corruptieschandaal... dat voor grote politieke spanningen zorgt in het land. Eerste gevolgen van die onrust die zijn al merkbaar. Turkse economie krijgt flinke klappen te verduren. Turkse lira staat op het laagste punt sinds 1981. Ahmed Toskan is vicevoorzitter bij Hoogjaftes, de Turkse koepelorganisatie van jonge ondernemers in Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u heeft zelf een consultancybedrijf met veel klanten in uh, Turkije. Wat merkt u op dit moment op zakelijk gebied van, uh, van de onrust? Ik merk zelf grote aarzelingen bij investeerders met name. Handel, dat gaat nog wel. Maar investeerders zijn steeds meer terughoudender En ik zie namelijk op dit moment om te wachten in plaats van het maart, maar en het bezig met Turkije. Ja. Investeren, bijvoorbeeld investeerders in, in, in bouwprojecten, daar moet ik aan denken? Nou, de Turkije heeft het, zoals u heeft, maar hele grote infrastructurele projecten met name. En eh, daarvoor is er veel geld tot, met name buitenlands geld. Ja. En nou, die projecten, eh, nou, op dit moment, staan eh, allemaal op eh, losse schroeven. Ja, en dat is een direct gevolg van de politieke situatie op dit moment? Nou, ja, direct op dit moment uh, gevolg inderdaad, zoals u zegt, uh, van deze onrust. Hè. Nou, al een tijdje waren er namelijk uh, spanningen onder de bevolking. Nu is dat op dit moment inderdaad zichtbaar geworden op het apparaat van het SARS-apparaat. En mensen namelijk uh, wachten en geen risico's stellen. Ja, en hoe gaat, hoe gaat dat verder, denkt u? Want de economische situatie, dat is nogal van belang voor een land. Dat is zeker het geval. Turkije heeft natuurlijk uh, geen olie zoals de hele landen of andere grondstoffen. Uh, uh, is daarom afhankelijk zeg maar, van het Baantlands geld. En uh, deze onrusten werken totaal uh, tegen. Uh, hopelijk duurt het eigenlijk niet, uh, uh, niet lang. Ja. Maar goed, dat is afhankelijk van zeg maar, hoe, uh, hoe de houding is zeg maar, en hoe de regering zich opstelt. Ten uh, opzichte van deze grote corruptiezaak. En uh, ja. Uh, Onder een zoals ik net gezegd heb, dat zal niet op een duur. Nee. Maar ik ben heel erg bang uh, dat het wel het geval zal zijn. Ja, wat, wat, wat, wat, wat zie je verder? Wat doen ondernemingen? Uh, want die maken zich dus zorgen. Wat doen ze dan? Nou, zoals u zegt, maar heel veel geld uh, is al weggegaan. Er zijn uh, 20 miljard uh, gezegd tot 25 miljard. Uh, Buitenlands geld is al weggegaan. En als deze onderzoek doorgaan, uh, uh, zal dat bedrag alleen maar hoger worden. Tevens is de uh, rente omhoog gegaan. En dat gaat natuurlijk effect hebben op inflatie. En uh, ja, de, iedereen is afwachtende, uh, neemt op dit moment afwachtende houding. Ja, geen en, risico. Uh, dat is eigenlijk. Nou, er is geen risico. Dollar is omhoog gegaan, euro mm -hmm. is omhoog gegaan. Ja, al, dat, al die ontwikkelingen zijn heel erg negatief uh, voor Turkije. Ook ja. uh, daardoor gaat de begroting zeg maar, natuurlijk voor Turkije ook. Uh, ja, daaronder gaan leiden. Ja, precies. Nou, de situatie is uh, niet rooskleurig... ...het beeld in ieder geval wat u schetst. En vandaag kijken we met z'n allen... Van, uh, ...hoe uh, onrustig het uh, gaat worden in Turkije. Ik dank u in ieder geval voor uw uh, toelichting. Hamed Toskan was de adviezenvoorzitter dus... ...bij uh, de Turkse Koepelorganisatie van Jonge Ondernemers in Nederland. Het is twaalf uh, minuten voor half negen... Jans Meekens, Michel Mulder, Ronald Mulder. Alle drie zouden ze wel eens een medaille kunnen gaan winnen op de Olympische Spelen in Sochi. Maar ja, er bestaat een kans dat ze niet allemaal naar die Spelen toe gaan. Vanmiddag moeten ze zich zien te plaatsen op het Olympisch kwalificatie het OKT. Oudschaatsen en nu schaatstrainer van Team Friesland. Jan Ikema, hij won zilver op de Olympische Spelen van 1988 in Calgary. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u ervan dat er misschien maar uh, plek is voor één of hooguit twee Nederlandse sprinters op de 500 meter op die spelen? Nou, dat verhaal is wel een klein beetje anders. Want uh, de KNSB heeft er een matrix voor gemaakt. Zeg ja, een Een wiskundig model die, die eigenlijk onze medaillekansen aangeeft op de, op de komende spelen. En daar staat het, de 500 meter, die staat in vergelijking met bijvoorbeeld vier jaar geleden, staat die wel een heel stuk hoger. Uh, er zijn 18 medailles te, te, te vergeven en nu staat bijvoorbeeld de 1500 meter, die staat op plaatsen 17 en 18, maar de 500 meter, de eerste 500 meter, die staat al op plaats 5. Dat was bijvoorbeeld 4 jaar geleden, stond hij op plaats 12. Nou, hij staat op plaats 5, maar op plaats 10 staat nummer 2 al en op nummer 12 staat nummer 3 al. Ja, dus... En Ja, nummer nummer 4, ja. die staat op de 15e plaats. Nou, als je daarna gaat, dat Ronald Mulder, vier jaar geleden, was hij, uh, was hij, stond hij ook op de 15e plaats met nummer 2, en die is toen wel gegaan. Dus er is nog een hele kleine kans, zeg maar, heb ik uitje te rekenen dat, het, dat de vier sprinters... die momenteel goed zijn en die je net ook opnoemde... zoals Ronald, Michel, Jan Smekers en Jesper Wospus... Uh, dat die nog op de spelen komen. Maar ja. dan zou het bijvoorbeeld Kjeld Nuis en Koen de 1000 meter en uh, uh, de 1500 meter moeten winnen. Ja, en... het is een huil gerekenen uh, in ieder geval. Maar uh, je, je moet er echt verstand van hebben. U bent een hebben, dus u houdt het allemaal bij. Maar de KNSB denkt wel dat er meer kans is op een medaille... op de 5 en de 10 kilometer... Uh, uh, bij de heren. Uh, is, is dat een terechte inschatting, denkt u? Ja, dat is een terecht inschatting. Want als je nou bijvoorbeeld de, de, de World Cup wedstrijden... niet alleen van dit jaar, maar van de laatste jaren bekijkt... dan is het altijd stuivertje wisselen tussen Sven Kramer en, uh, en Jorrit Bergsma. Uh, die, die worden één of twee. En dan is er altijd nog wel een goede derde... zoals een uh, Jan Blokhuizen of een Bob Dion. Uh, dus wij, wij zijn echt een allround land. Wij zijn echt een land van de lange, lange adem. Maar uh, wat ik net al zei... we zijn de laatste jaren uh, onder, uh, met, met jongens als Ronald Mulder, Michel Mulder... al die, al die, goede, jongen, al die goede sprinters... Uh, die die regelmatig in de top 10 rijden, zijn wij wel een schaatsland geworden. En dat wordt, uh, dat wordt via die matrix ook zo aangegeven nu. Ja, echt, echt een sprint, een natie beginnen te worden. Dat was vroeger, in uw tijd zal ik maar zeggen, was u nog een uitzondering. Maar nu uh, kunnen we ook sprinten. Wat is er gebeurd in dit land? Of heeft u uh, het uh, uitgelegd? Nou ja, wij het, we zijn het serieuzer gaan nemen. Kijk, in de tijd dat ik sprintte, zat ik nog in een ploeg. Later is er een soort sprintploeg gekomen. En er zijn ook sprinttrainers gekomen. Maar in het begin wisten wij nog helemaal niet hoe we moesten trainen. Een, een sprinter die deed ongeveer de helft van wat een allrounder deed. Maar die, die was niet specifiek met sprinttraining bezig. Heel specifiek met krachttraining. En dat is met, met, met mensen als Gerard van Velden, die uit de praktijk komen. Uh, bijvoorbeeld en de Jacques Ori, Is dat natuurlijk wel een klein beetje veranderd. Die hebben zich daar heel erg in verdiept. En als je dan één keer goede mensen in een land heb, dan moet je maar eens opletten... ...dan gaan heel veel kinderen en jeugd die, die, die, die zeggen... ...hé, hey, dat is, dat is dat, mooi, ja, belangrijk. Hey, Michel Mulder als wereldkampioen vorig jaar. Ja, het sprinten begint weer gewoon, heeft weer aanzien. En, en de jongens die houden, die, die, die, die, die, ja, die houden dat mooi in stand... ...door, door, door continu in de top, uh, top 10 te rijden. En dan nog ook uh, twee, twee broers uh, die uh, elkaar... Uh, ...ik wil niet zeggen de tent uitvechten... ...maar gewoon sportief de strijd met elkaar uh, aangaan. Zou het wat zijn als de een wel gaat en de ander niet? Nou, kijk, Ronald en Michel, dat is wel weer een heel speciaal verhaal. Ik heb, die, ik heb ze beide twee jaar mogen trainen. En uh, ja, daar is gewoon vanaf, vanaf kinds af aan is er al competitie. En die jongens zijn zo goed. En uh, misschien niet qua techniek, maar wel qua inzet en, en, hoe, en qua beleving... Dat, dat als die twee op een gegeven moment een, een, iets in hun hoofd hebben... Uh, dan, dan gaan ze er ook voor. En die kunnen, als geen ander kunnen die, kunnen die op de dag van de wedstrijd... boven zichzelf uitstijgen. En dat heb ik... Uh, als coach heb ik dat meegemaakt. En dat maak ik nu als, als, uh, als schaatsliefhebber op, op afstand natuurlijk ook mee. Dat, dat, dat, die moeten echt met z'n tweeën ja. naar de spelen. Want die zijn gewoon heel goed. En, en Michel die kan ook heel, en Ronald kunnen ook een goede duizend rijden hoor. Dus moet je maar eens opletten. Die zijn er echt wel klaar voor. We gaan opletten. Doen we vanmiddag zo. Uh, ietsjes na vijven. Ook hier op deze zender Radio 1. Ik dank u wel. Jan Ikema was dat. Oké. Okay.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 Mag je zo'n plaat weghalen? Hard of Stone was dat, Jonathan Jeremiah. We gaan namelijk uh, terug in de tijd naar een bijzonder echtpaar in het oosten van het land: Jo en Truus Schorlemmer. Zamen al 23 jaar hulpgoederen in voor de Filipijnen. Na de ramp daar kregen ze het extra druk. Kwam ook omdat Mark Robin Vissers toen maar liefst twee keer in één week bezo bezocht. De tweede keer was op vrijdag 15 november.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 En help ons. Tot morgen. Oh. Ze waren in één klap wereldberoemd in heel Nederland. Jo en Truus, schorrel emmer vanuit heten, want niet alleen man bij het hond kwam langs. Na alle publiciteit kregen ze een enorme hoeveelheid hulpgoederen aangeboden. Genoeg om drie zeecontainers mee te vullen. Maar Robin Visser ging terug naar heten, naar Jo en Truus. Ja, kun je zien.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 Ja, dat is werkelijk geweldig. En u heeft ook heel veel vrijwilligers. Zullen we er ja. eventjes naartoe lopen? Ja, kijk. Hier gaat een ziekenhuisbed in. Die kist zit verder helemaal vol met ziekenhuismateriaal. Ik ga even naar Jo, want die staat daar met ja, een hele grote daar. lijst... met een stapel ja. papieren. Ja, die ik moet uh... even oppassen dat ik niet door de heftruck overreden word. Goedemiddag. Goedemiddag. Dan zien we elkaar dan weer. Ja. ja. ja. <laughs> wat is het laatste wat u gehoord heeft uit de Filipijnen? Het laatste wat wij gehoord hebben, dat er 450.000 gezinnen zonder woningen waren. Zonder wat? Zonder woning. En dat, is, uh, dat hebben we dus afgelopen uh, maandag gehoord. Toen hebben we dus contact gehad met de burgemeester van uh, Takleban. Uh, dus ja, er is nog wel wat te doen? Daar is, ben ik bang heel, ja. heel, heel, heel wat te doen. Ik denk eigenlijk, want ik kreeg de indruk dat, ze, dat men daar nu in feite wordt alleen gelaten.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 dit was nog even een piek. Dit is een piek en nog een week en dan, ja. gaan, we, dan gaan we daar naar de Filipijnen. Ja, jullie gaan de containers zelf volgen, ja, natuurlijk. Ja, ja. Dat doen ja. jullie altijd, toch? Uh, meestal wel, ja. Meestal aan het, eind, het begin van het jaar gaan we daarheen. En dan gaan we dus de projecten bezoeken waar de containers naartoe zijn gegaan. En ondertussen komt meestal één of twee containers komen aan. Ja. Zeg, wanneer uh, vertrekken jullie naar de Filipijnen om de een container te volgen? 1 januari. Ja, eerste dag van het nieuwe jaar. Het allerbeste en ja, succes dankjewel. met de actie verder. Ja, dankjewel. Dit is Radio 1. Half negen, Dorot Megens met het NOS Journaal. 17 weduwen van mannen die eind jaren 40 in Nederlands-Indië... door Nederlandse militairen zijn geëxecuteerd... stappen naar de rechter. Ze willen een schadevergoeding van de staat. Volgens hun advocaat, Liesbeth Zegveld, heeft het kabinet beloofd... deze gevallen voortvarend af te handelen. Maar het gaat zeker maanden duren voordat de zaak is afgehandeld... denkt Zegveld.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 In het noordoosten van Thailand is een bus in een ravijn gestort. Daarbij zijn zeker 29 mensen omgekomen. Vier mensen hebben het overleefd, maar ze zijn zwaar gewond. Politie gaat ervan uit dat de chauffeur van de bus in slaap is gevallen. Ooggetuigen zeggen dat de Thaise bus erg hard reed voordat hij het ravijn inreed. In Cairo is een dode gevallen bij een protest van aanhangers van de moslimbroederschap. Betogers, vooral studenten, raakten in gevecht met inwoners van de wijk waar werd gedemonstreerd. Sinds woensdag kunnen de politie en het leger harder optreden tegen de moslimbroederschap. En dat omdat de beweging is bestempeld als terreurorganisatie. En voor de 74 opvarenden van een Australisch schip... dat vastzit in het ijs van Antarctica, is de redding nabij. De Chinese ijsbreker is op weg naar het schip. Het, raakt het dinsdag omsloten door pak ijs. Opvarenden zijn voornamelijk Australische onderzoekers... toeristen en bemanningsleden. Het schip is niet beschadigd. Er is ook genoeg eten en drinken aan boord. De Chinese ijsbreker die heeft nog maar 20 kilometer te gaan. Maar gezien het slechte weer en het dikke pakijs, is het nog maar de vraag of die ijsbreker het vandaag nog haalt. Dat zijn de hoofdpunten. Marco Verhoef bij weerplaza.nl. Nou, slecht weer op Antarctica, hoe is het bij ons? Nou, ik zou haast zeggen niet veel beter, maar ja, dat is natuurlijk nee. een beetje overdreven. Want uh, wij, kunnen op, het allemaal, ja, wij kunnen het allemaal goed handelen. Maar om nou te zeggen dat het aangenaam is buiten, dat, uh, ja, dat is een andere kwestie. Het is regenachtig vandaag, het is bewolkt, het waait hard, aan zee kan het zelfs stormen. Hè, dus wat dat betreft lijkt het echt volop herfst vandaag. Ja, en het uh, is niet alleen in Nederland uh, dit soort weer, maar in Engeland en in Ierland is het vrij slecht. Ja, goed, daar krijgen ze nog net even iets meer mee van wind, wolken en regen. Het ligt een lage drukgebied sturend ergens tussen IJsland en Schotland in. En daaromheen slingeren af en toe eens regengebieden... die ook nog eens wat meer wind met zich meebrengen. Ja, en dan vangen Engeland en Ierland steeds de eerste klappen op. Dus daar is het meestal, en ook in dit geval nog net een graadje erger dan bij ons. Dus vooral wat wind en regen betreft... daar hebben ze voorlopig eigenlijk wel genoeg van gehad. Maar of het nou echt snel rustiger wordt, dat betwijfel ik een beetje. En de rest van de dag en het weekend... Marco, wat wordt er dan bij ons? Nou, bij ons blijft het de komende 24 tot 36 uur gewoon regenachtig. Dus vandaag en morgen over het algemeen gewoon veel bewolking. Periode met regen. Morgen in het noordwesten wat droger. Uh, en dan morgenavond wordt het geleidelijk aan op steeds meer plaatsen droog. En dat is dan goed nieuws voor de zondag. Want dan valt er nog slechts een enkele bui in de kustgebieden. In het binnenland is het vaak droog met wat zon. Wel iets lagere temperaturen. Maar de 7 of 8 graden is nog altijd zacht voor de tijd van het jaar. Dat was de stem van Marco Verhoef. Kent u natuurlijk. Uh, deze stem kent u ook. Edwin Gerritsen. Goedemorgen. Langs de kust rond het IJsselmeer en in Zuid-Limburg komen zware windstoten voor en vooral automobilisten die rondrijden met een aanhanger moeten uitkijken. En dan nog een stem. Daar waar we aan gewend zijn geraakt het afgelopen jaar. In uniamo a pregare i signori per het risparmi popolo siriano nove offerte. Paus Franciscus op eerste kerstdag. Hij doet het allemaal net even iets anders dan zijn voorgangers. En hij is erg populair. Gaan we zo over praten, over de paus. En dat doen we met Christian van der Heijden. Wij van Indie merken dat er nog veel vragen zijn over zorgverzekeringen. Daarom is onze zorgservice nu voor iedereen beschikbaar... om deze vragen te beantwoorden. Zoals deze...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 Tien maanden geleden kringelde de witte rook uit de schoorsteen van het Vaticaan... en verscheen Gorge Maria Bergoglio als paus Franciscus op het balkon van de Sint-Pieter. En sindsdien verbaasde hij vriend en vijand. Hij bleef in het Vaticaanse gastenverblijf wonen. Hij rijdt in een simpele Renault... en roept telkens weer op tot solidariteit met de armen. Christian van der Heijden is journalist bij de Omroep RKK... en schrijver van het boek Paus Franciscus, de nederigheid aan de macht. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, Ook weer die kersttoespraak. Hè? Bij het uitspreken van de zegen Urbi et Orbi. Deed de pauze het weer. Hij pleit ervoor solidariteit met de mensen in Syrië. Met de armen. Dat is een beetje zijn handelsmerk geworden lijkt het wel. Ja, er is toch een ander handelsmerk. En dat is dat hij geregeld erop wijst... dat er nu meer christelijke martelaren zijn... dan in de eerste eeuwen van het christendom. En waarom doet hij dat dan? Welke christelijke martelaren bedoelt hij daarmee? Uh... Dat is grappig dat jij dat vraagt en ja. dat we dat niet weten. Want het is zelfs zo erg dat, uh, dat, het, dat er misschien sprake is van een record. Er sterven dagelijks. Uh, John Allen heeft dat uitgerekend. 1 tot 11 uh, christenen per uur. Vanwege hun geloof. Maar dan heeft hij het ook over bijvoorbeeld Syrië. Dan heeft hij het over Syrië. Dan heeft hij het over Afrika. Wat er nu in Zuid-Soedan gebeurt. Wat er in de Centraal-Afrikaanse Republiek gebeurt. Wat er in Noord-Korea gebeurt. In China waar bisschoppen zitten opgesloten. Concentratiekampen. Noem allemaal maar op. Hè. Dus dat is, dat is heel ernstig. En dat nieuws uit Afrika. Dat hakt er bij deze pauze zo in. Want hij beschikt over een enorm netwerk. Met missionarissen. Met bisschoppen. En Wat, ik denk dat hij dat in zijn hoofd had toen hij die kersttoespraak uh, uitsprak: die enorme ellende. Ja, de Centraal-Afrikaanse Republiek, waar ja. natuurlijk ook nu weer een conflict gaande is. Um, maar, maar die soberheid, dat is toch ook een handelsmerk van de Zeker, dat, is, dat konden we ook zien, hè? waar Benedictus XVI zich heel pontificaal, letterlijk pontificaal, uh, kleedt. Uh, nou, ook voor... trekt hij zijn gewone kloffie aan en ja. een hele simpele rode stola. Ja, voor zo'n kersttoespraak, de vorige paus, ja, daar da, ja. Da, da, da stond een, een, een vorst, zou bijna, een kerkvorst. Ja, een kerkvorst. kerkvorst was het ANP dat altijd uh, goed beschrijft. <laughs> ja, <hè>? ja. <laughs> maar, maar, maar bij hem niet. Uh, hij is, nee, uh, nee hij staat daar is... als een, eigenlijk een, een, een echte pater, hè? Zoals wereldheren dat zeggen. Wereldheren dat zijn gene die geen religieuze gelofte hebben afgelegd. Ja. En die keken vroeger een beetje neer op de paters. Oké. Okay. Ja, dus een pater staat daar met een hele eenvoudige stola. Dus, dus iemand die een paus, een pontifex... die zich eigenlijk niet pontificaal kleedt. En dat is... Maar ook, uh, zijn toespraak zelf, als ik uh, met deze vrijheid mag veroorloven. Het was nou ook weer niet echt een hele opwindende quartoen, hè? Uh, nee, toespraak. maar hij, hij is ook helemaal niet opwindend. Als hij bijvoorbeeld de mis opdraagt, dan kijkt hij een beetje lelijk, een beetje Nee, hij, hij is ook heel aanmächtig. Ame dat komt omdat hij ook een deel van zijn long mist. En hij kan het maar net uitspreken. En dan zodra de liturgie voorbij is, dan klaart hij op. Ja. Dan zien we in een keer een heel andere man. Ja. ja. hoe kan dat dan? Dat komt omdat hij uh, tijdens de liturgie zijn persoon het liefst wil doen verdwijnen. Het gaat niet om hem, maar het gaat om Christus. Dus als hij daar als een joviale man staat en een beetje te wapperen met de handjes, de handjes de lucht in, ja, dan, dan, dan gaat het niet meer om Christus, maar om Gorge om, om Bergoglio. Je, je, moet, je moet je even wegcijferen uh, op dat moment. Maar die kersttoespraak, uh, laten we eens even kijken of we die kunnen uh, analyseren. Wat, ja. wat, wat, wat vond u daarvan? Nou, het was een toespraak op de eerste plaats tot uh, de, de Romeinen en dan pas tot de gelovigen van de wereld. En daarna was het een gebed tot de vredesvorst. Dat is ieder jaar zo, Christus geboren. Dus de vrede treedt binnen, maar een vrede uit een heel andere wereld. En dan ga je dat vergelijken met de actuele toestand in de wereld. En dan kom je op allerlei brandhaarden terecht... En onderdrukking, hij heeft het gehad over de vluchtelingen. Lampedusa is natuurlijk voorbijgekomen. Altijd het heilig land, hè. Palestina. De Palestijnen tegen de Israëli's zijn omgekeerd. Die ellende die houdt daar ook nooit op. Maar dat komt dus iedere keer terug. En daarin zat hij in de traditie van andere Oké, okay, dat is de traditie. Maar ik begreep ook dat hij van zijn tekst afgeweken was. Hij is van zijn tekst afgeweken. Dat vond ik zeer bijzonder. Ik had de tekst al een paar uur van tevoren gezien. En in één keer dacht ik van, hé, hey, wat is dit nu? En toen zei hij... Ik richt mij nu ook tot de, uh, de, de niet-gelovigen. Ja. Toen dacht ik van, hey, de non-credenti. En uh, toen zei hij van, ik nodig jullie uit om naar de vrede te verlangen. Hij had eerder gezegd van, wij gelovigen moeten echt bidden voor de vrede. Maar uh, degene die niet geloven, ja, die kun je niet vragen om te bidden. Maar verlangen is ook goed. Ja. Hij zei, verlang of bid, het maakt niet uit, allemaal tezamen voor de vrede. En dat vond ik een enorme brug. Wat een bruggenbouwer is die man. Hè? Dus hij gaat ervan uit dat als je maar heel diep verlangt... dat dat het dat hart verruimt. Dat zegt hij ook, hè? het verlangen dat het hart verruimt. Dat heeft dan als het ware een... Bijna een kosmische waarde. Als je maar hard denk, genoeg denkt aan de vrede, dan komt hij er wel. En dat is misschien ook even de redenen waarom hij gewoon heel populair is. Ook buiten de katholieke kerk. Maar aan de andere kant, het is gewoon een paus zoals alle andere pausen. Hij is niet opeens voor abortus of euthanasie, om het heel plat uit te drukken. Dus die conservatieve standpunten, die zijn nog steeds die conservatieve standpunten. Ja, noem het conservatief. Nou ja, het is de een beetje was... maar in ieder geval de standpunten. Ja, Laat ik ja, ja, het zo precies, neutraal ja. beschrijven. Ja. Maar die standpunten zijn nog steeds de standpunten. Ja, dat zou natuurlijk wel heel gek zijn... als hij in één keer gaat afwijken van iets wat... Uh, volgens de orthodoxe traditie uh, niet christelijk is. Hè? Nou ja, omdat het beeld een beetje van de pauze is. Dat, dat is, is heel beeld, anders. Ja. Ja. Dat noem ik dan visual thinking. Dus de toon is goed anders genoeg. en dan, dan, zullen we, dan hopen we... Hopen we uh, we moeten natuurlijk uitkijken met het woordje beur, maar dan hoopt men, en vooral, vooral natuurlijk in het uh, decadente Westen, dat dan allerlei dingen omver worden geworpen. Ja. Is het wel een andere paus wat betreft besturen, dus in het Vaticaan, want daar ging het in de laatste Absoluut, periode van nee. Benedictus natuurlijk verder En, en, en van daarvan van. kunnen we wel zeggen dat er, um, nou, van een revolutie wil ik niet direct spreken, maar dat er wel, uh, wel iets, iets, iets aan de hand is, ja. Sommige mensen maken zich daar ook heel erg druk. En daar gaan we ook nog veel van horen de komende tijd eigenlijk. Dat denk ik wel, ja. Daar komt een grondige eh, hervorming aan van de Romeinse curie. En curie betekent eh, dus het bestuursapparaat. Hè. Dus alle, alle mensen die hem dienen als eh, herder van de universele kerk. Ja, ja, goed. Uh, het laatste woord is over de paus nog niet gezegd. Wie er meer over wil lezen, moet uw boek lezen, denk ik. Paus Franciscus. En ik dank u wel voor het uh, gesprek. Christian van Heijden was dat, journalist bij de Omroep RKK. Het is twaalf minuten over half negen. Het is deze dagen erop of eronder voor de schaatsers. Tijdens het OKT, het Olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen... wordt duidelijk welke Nederlandse schaatsers er naar Sochi mogen. De missie van Good Old Bob de Jong op de 5 kilometer, die mislukte. Hij liep op 3 tiende kwalificatie mis. Dat is natuurlijk een teleurstelling voor de 37-jarige de Jong... die geen slechte race reed. Nee, dat was gewoon een, een goede rit. En uh, ja, de 6-14 uh, heb ik niet vaak gereden hier in 10-half...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 dan sta je zo aan de kant. Dan denk ik al snel van als het andersom was geweest. Blokhuizen reed na jou. Uh, maakt dat wat uit als jij na Blokhuizen gereden had? Of is dat uh, iets van een schaatsleek? Ja, natuurlijk... Natuurlijk uh, maakt het er wel wat uit. Maar ik weet niet of het in het voordeel of nadeel is. Maar je ziet uh, over het algemeen wel in de laatste... Ja, dat je dan toch net even onder die tijd kan rijden. En een uh, laatste ronde mocht hij vijftiende verliezen. En uh, dan verliest hij er maar drie. Ja, dan...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 Eigenlijk moeten ze zich schamen dat ze zich uh, door een oude man nog zo in de luren laten leggen. <laughs> de oude man Bob de Jong. In gesprek met Bert Maaldrink. Sven Kramer en Jorrit Bersma. die plaatsen zich wel voor de Olympische 5 kilometer. Jan Blokhuizen is ook vrijwel zeker van een startbewijs. Borgman is de beste Nederlandse film. Dat vinden de Nederlandse filmcritici zo dadelijk. Robert Blokland. Het NOS Radio 1 Journal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Meeste protesten in de Thaise hoofdstad Bangkok... Die zijn namelijk weer in alle hevigheid opgeleid. Gisteravond kwam daarbij een politieagent om het leven... en raakte veel mensen gewond. De betogers nemen geen genoegen met het voorstel... van premier Yingluck Shinawatra om op 2 februari nieuwe verkiezingen te houden... en hervormingen door te voeren. Correspondent Michel Maas die legt uit wat ze wel willen.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 Is getting nowhere. What is it for? You have changed in many ways. Forever lost and found. Better face it. I Het stemgeluid van Johan was dat. La Grande Bellezza Hij is door de Nederlandse filmcritici uitgeroepen... tot de beste film van 2013. Een Italiaanse tragicomedie van regisseur Paolo Sorrentino. Filmrescent Robert Blokland. Robert, uh, terecht te winnen? Absoluut, het is een hele goede film die al vanaf, vanaf dat hij in Cannes in première ging... ging er zo'n bus omheen. Iedereen vond het toen al fantastisch. En toen hij in Nederland ging draaien, een maand geleden, ook nog steeds. En het, is een hele, het is echt een totaal film. Het is een filmervaring. Alles is op elkaar aangesloten. Verhaal, beeld, gevoel, muziek. En het is echt een soort, een soort trip waarin je ondergedompeld wordt. En dat is wat, wat filmcritici graag ervaren. En het publiek ook blijkbaar, want de film gaat als een speer in de arthouses. Ja, maar een beetje geïnspireerd op Fellini, La Dolce Vita? Uh, volgens de regisseur niet, maar volgens de critici wel. Uh, iedereen maakt de vergelijking namelijk. Uh, het gaat ook over een, een man die, die door de Rome wandelt... die naar feesten gaat, en mensen praat op zoek naar inspiratie... voor zijn nieuwe boek. Uh, en, en de film heeft er erg veel van weg, van, uh, van La Dolce Vita. Want het speelt in Rome. Ja, het speelt in Rome. Of ja, klopt. En het is eigenlijk het, uh, het, het, een groot verjaardagsfeest. Dat is uh, de apotheose, toch, van deze film? Ja, klopt inderdaad. Het zijn allemaal ja, orgieachtige festijnen waar je heen gaat... waar iedereen uh, in decadentie, uh, aan decadentie ten onder gaat. Dus heel veel drank, heel veel, heel veel uh, uh, ja, gelach en heel veel leegheid ook vooral. Dat uh, ervaart de hoofdpersoon dus op een gegeven moment... van nou ja, heb ik eigenlijk wel iets goed met mijn leven gedaan? Want eigenlijk stelt het niet zo vreselijk veel voor... maar het ziet er wel prachtig uit allemaal. Nee, hebben we ook nog een Nederlandse winnaar? Uh, Borgman van Alex van Warmendam. Um, bijzonder en terecht? Ja, ook zeer terecht en heel bijzonder. Van Warmerdam maakt natuurlijk al 30 jaar lang films. Dit was zijn grootste succes tot nu toe, ook internationaal gezien. De eerste film in Cannes in 40 jaar tijd. Hij is verkocht in Amerika, hij heeft tientallen prijzen gewonnen. En dat, dat telt ook allemaal wel mee. Dit is een terechte waardering voor Van Warmerdam. Ja, Het enige jammer is, is dat hij uh, niet meer in aanmerking komt, geloof ik, voor de Oscars. Hè? Nee, klopt inderdaad. Uh, bij de Oscars is altijd een voorselectie. Dit was de Nederlandse inzending. En hij is in die voorselectie is het al afgevallen. Maar het is een beetje een vervreemdende film. Uh, je gaat er volledig voor of je begrijpt het niet helemaal. <laughs> en misschien was het toch voor Amerika uh, te, te moeilijk en te vreemd en te wrang. Vind ik altijd een mooie conclusie dat uh, Amerika begrijpt ons niet. <laughs> dat ja, nee, dat het is heel makkelijk gezegd. Dat we <laughs> ja, maar ik vind niet het wel leuk. Wel hoor, ja. maar... nee, ik bedoel, ik begrijp me niet verkeerd. Ik vind het wel een mooie conclusie. Het maar... een hele eigenaardige film. En ja, je moet er wel in meegaan in die rare wereld van hem. En buitenlanders zijn dat minder gewend dan wij Nederlanders. Wij ja. kennen dat al 30 jaar, die, die absurdistische wereld van hem. En als je voor het eerst een film ziet... dan ja, begrijp je misschien niet helemaal hoe dat, hoe dat werkt of zo. Ja. Dat, dat kan ik me voorstellen. Ja, nou goed, die valt af. Kunnen we in twee woorden zeggen hoe het jaar 2013 voor de film was? Uh, een heel goed jaar. Als je ook kijkt naar uh, de nummer twee en drie in de lijst, Gravity en La Vie de Belle. Dat zijn ook uh, hele goede, ja, bijna meesterwerken. Dus het was echt ah. een kwalitatief hoogstaand jaar en dat ga je bij de Oscars ook zien. Het wordt voor het eerst in jaren echt een hele spannende strijd wie die prijs gaat winnen. Normaal kan je dat wel redelijk uittekenen en voorspellen. Maar er zijn zoveel goede kandidaten dit jaar, dat, uh, dat gaan we nog merken in februari. Het was een goed jaar. Robert, dankjewel. Robert wat ja, nou. was dat. Het NOS Radio Journal journaal Media Overzicht. Schemming, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het gaat vooral over het vuurwerken. Nu na de kerst de politie waarschuwt in het Algemeen Dagblad... en de Volkshand voor het gevaarlijk wordende vuurwerk. Een kapitein van de EOD, de Explosief Opruimingsdienst... vertelt in het AD dat zijn dienst vuurwerk tegenkomt... dat de kracht van springstof nadert. De EOD rukt dagelijks uit om zware knallers... en zelfgemaakte vuurwerkbommen onschadelijk te maken. In België gelden nu ook strenge regel, geldt er nu ook een strenge regelgeving... rond. De Vuurwerkverkoop. Daardoor is de omzet gedaald. Dat meldt de Vlaamse krant, de standaard. Maar de Nederlanders maken het omzetverlies goed. bij in ieder geval één vuurwerkhandelaar die de krant heeft gesproken: Koen Buschens. De Nederlanders besteden gemiddeld zo'n 200 euro. Ze zijn onze grootste afnemers, zegt hij. De Belgen geven maximaal 100 euro uit. Het is ongetwijfeld een van de bekendste televisieduntjes van de jaren negentig. Flip, flip turned upside De producer van de serie uh, is overleden dat melden verschillende Amerikaanse media. Jeffrey Ein Pollock is vermoedelijk onwel geworden tijdens een rondje joggen in Hermosa Beach, California. Hij was 54 jaar en is de producer van Bel Air met Will Smith. De toename van de kosten voor de gezondheidszorg... is nog lang niet onder controle, Daar, dat waarschuwt oud-minister Wouter Bos. Hij is tegenwoordig topman bij Fun Medisch Centrum in Amsterdam. Alle positieve geluiden over het beheersen van de zorgkosten... in dit en vorig jaar zijn zwaar overdreven, zegt hij in een interview... in het Financieel Dagblad. Bos pleit voor een andere financiering. De vredeparadox is dat het loont om mensen te behandelen. We moeten naar een systeem waarin het loont om mensen gezond te laten zijn. Ook als je ze niet behandelt. Nou, het is een jaarlijks terugkerend probleem. Mensen die het frituurvet van de oliebollen door de wc of de gootsteen spoelen. Het zorgt voor verstoppingen en storingen in de waterzuivering. Het Oegemaatschap Rijnland probeert dit jaar met een beroep op de medelijden van de oliebollenbakkers. Het ANP meldt ook eens aan de onderhoudsmonteur die moet worden opgetrommeld als de pompen van het rioolgemaal vastlopen. De pieper gaat af en hij viert de jaarwisseling in zijn eentje. Vijf meter onder de grond gehuld in een overal. Iemand die vast verstandiger met het vet omgaat... die spreken we straks na 9 uur. De beste oliebollenbakker van Nederland... volgens het AD Richard Visser uit Rotterdam. Doen we nog meer na 9 uur? Jazeker, waar we het net ook over hadden. Het vuurwerk dat steeds zwaarder wordt. Ook Turkije gaan we even kijken hoe het daar is. Want Turkije maakt zich op voor een dag van groot... en misschien wel massaal protest. Sport op Radio 1. Tot en met maandag schaatsen met Olympisch kwalificatie toernooi. Door de binnenbaan heen proberen het verschil goed te maken. Daar komt nog een vertelling van het 28-0. Nieuws, sport, actualiteiten en jaaroverzicht. Schitterend voor de Hij naar de finish. De hele tijd van... Vijf dagen lang. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.